Say And passed, just trying to get. Mmm. -hmm. And yeah, I've seen you in my head every fucking day since I left you on the floor.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 De zomertijd is bedacht om energie te besparen, maar al jaren is er discussie over het verzetten van de klok, tot aan het Europees Parlement aan toe. Sommige mensen hebben last van een verstoord bioritme door de verschuiving. De zomertijd eindigt weer op zondag 27 oktober, dan gaat de klok weer een uur terug. Slowakije krijgt voor het eerst een vrouw als president. Activiste Zuzana Kaputova kreeg ongeveer 60 procent van de stemmen. Ze is antipopulistisch en pro-Europees. Een advocaat zet zich verder actief in voor het milieu en corruptie in het land. En een van de hoofdredenen om mee te doen aan de verkiezingen... was de moord op onderzoeksjournalist Jan Kusiak en zijn vriendin. Ze werden doodgeschoten terwijl hij onderzoek deed... naar banden tussen de schimmige ondernemers en de Slovaakse regering. Staatssecretaris Harbers moet meer doen om erachter te komen wat er gebeurt met Vietnamese jongeren die verdwijnen uit de beschermde asielopvang. Volgens nationaal rapporteur Mensenhandel Bolhaar ontbreekt het nationaal en internationaal gezien aan coördinatie. En er wordt rekening mee gehouden dat de Vietnamese het slachtoffer zijn van mensenhandel. En op meerdere plaatsen in de wereld is gisteravond tussen half negen en half tien het licht uitgeweest vanwege Earth Hour, een actie van het Wereld Natuurfonds om aandacht te vragen voor de kwetsbaarheid van de aarde. Onder meer de Erasmusbrug, de Eiffeltoren, het Kremlin en de piramides in Egypte bleven donker. Het weer nog, lokaal kan wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of vijf. Morgen breekt vanuit het noorden de zon door, maar in het zuiden van Limburg blijft het mogelijk de hele dag bewolkt. Kan ook gaan miezeren. Het wordt negen tot 13 graden. En maandag volop zon en 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 72 procent van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe eens lief. Dank je wel.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 In the way that I do, queen be good, queen be. Good.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 in my bones I guess it's time to face the truth I problem